10 uur. NTO Radio 1, met Karel Johan de Zwart. Aan tafel nog steeds spraakmaker van de dag. Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en letterkunde. En Bert Huisjes, baas van Omroep WNL. En daarbij is nu ook aangeschoven journalist en interviewer Frank van der Linden. We hebben het straks over de berichtgeving rond de Russische verkiezingen. Nu eerst het nos Nationaal met Jan van der Putten.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 En daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. Ook de weggebruikers niet. En dat merk je ook door het gedrag van de weggebruikers. En ik vind het altijd mooi om te zien... als je hier anderhalf twee dagen staat met deze cursisten... waar ze toe in staat zijn na twee dagen. En daar ben ik soms gewoon heel erg trots op. Nieuwe verkeersregelaars zijn vaak mensen die reïntegreren na ziekte of werkloosheid. En het weer nog veel zon. In het zuiden hoge bewolking. Er staat vrij veel wind en het wordt vanmiddag drie graden. Morgen zonnig en zeven of acht graden.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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl H.P. De Stijl. Nu gratis bij H.P. De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Opa Teun moest onverwachts naar het ziekenhuis. Door een efficiënte behandeling was Teun snel op de been... en kon hij weer met zijn kleinzoon op pad. Bij het creëren van oplossingen houden wij rekening met mensen als Teun...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 Aan tafel spraakmaker Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en letterkunde... aan de Universiteit Leiden en Bert Huisjes van Omroep WNL. En ook welkom voor journalist Frank van der Linden. Frank, goedemorgen. Hoi. Jij wil nog even terugkomen uh, op jouw interview met Frits Bolkestein... van afgelopen zaterdag in De Volkskrant. Nou ja, dat maakte ik samen met collega Webeling. En wat wij interessant uh, vonden, dat was uh, dat Frits Wolk zei... nou ook weer niet de reïncarnatie is van uh, moeder Teresa, Nelson Mandela... en Jezus Christus tegelijkertijd. Maar dat het toch wel heel verfrissend is om tegenover iemand te zitten... die gewoon zegt wat hij denkt en zegt wat hij voelt. Ja. En daarover doordenkend realiseerde ik me... dat die transparantie eigenlijk steeds afweziger is in de Nederlandse politiek. Dus wat je nu al een jaar of tien of vijftien ziet... dat is dat het uh, dualisme is weggevallen. Dus dat je zoals in de tijd van Bolkestein... de partij leidt vanuit de Tweede Kamer... terwijl je partijgenoot Dijkstal meeregeert ja. in het kabinet. En dat je dan vanuit die bankjes heel duidelijk zegt... wat jij denkt en voelt. En Als een ik, ander geluid durft te laten horen. Dat je oppositie dan... voert tegen je eigen ja. kabinet, zou ik maar zeggen. Nou, dat, dat is in dit kabinet niet zo. Dat was ook niet zo in het vorige kabinet... omdat Samson eigenlijk uh, min of meer... Bij Ascher in de portemonnee zat en ook mee regeerde vanuit de Tweede Kamer. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken.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 Volkstuin de belichaming was en is. En dat vond ik zo verfrissend aan die ontmoeting. Ja. Maar dit is toch wel is... de reden waarom D66 precies voor die keuze gegaan is? En nu naar nou, de sodemieter zal gaan in de, in de komende verkiezingen. Ja, nou, Terwijl Pechtel heeft beloofd van tevoren dat hij het. Uh, precies. Hij zou het de dames en heren lastig maken. Quot ja. non. Maar het is ook vervangen door even... fragmentatie, hè, Frank? Want ook, euh, bedoel, kijk, ja. want, uh, dualisme is makkelijk uitgesproken. Maar als je maar met een heel klein partijtje in de Kamer zit... en dan zitten er in de gemeenteraad dertien uh, uh, verschillende partijen ja. op een college... ja, ja dan uh, is dualisme natuurlijk uh, ver te zoeken. Maar fragmentatie, ja, ze, ze zullen ook, wel ja. uitspreken wat ze zelf willen. Ja, toch? natuurlijk, je krijgt dan een versprintering, uh, dat, dat is zo. Maar misschien ontstaat die situatie met heel veel kleine partijtjes wel... Doordat mensen van grote partijen niet meer dat heldere geluid krijgen en mm -hmm. ook niet de dieptevisie die Bolkestein hier nee, te heeft. Het is heel eendimensionaal eigenlijk ja. voor de consument geworden. Wat doe jij eraan als, uh, uh, als meesterinterviewer? Nou, om uh, om ja. daar doorheen te hakken dan. Wat, wat, hoe, hoe maak je dat? Hoe, krijg je daar, hoe, hoe kun je daar een beetje in frikken? Nou, door bijvoorbeeld uh, uh, minder interviews te maken met ministers die nu regeren en wel met mensen als Bolkestein. Om het vanaf de andere kant te laten zien. Ja. Wat er bestaat aan gelaagdheid in ideeën. Aan innerlijke tegenspraak soms ook. Dat vond ja. ik ook fijn. Dat hij zei, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Of Toen zat ik er een beetje naast. Of nu zit ik ernaast. Zoals hij zegt dan op een gegeven moment. Ik heb zelf geschreven hoe belangrijk het is dat je dit en dat doet. En dan pakt hij een boek. En dan staat daar het tegenovergestelde. En dat is natuurlijk een pijnlijk moment in een interview. Ja. Maar daar is hij dan ook weer niet zo ingewikkeld over. Nou, als je nu tegenover een minister zit of een, of een fractieleider... denk ik vaak, A, ah, lees jij nou eens een boek, man. He, want ik zie hier helemaal niet wat de diepte van je, van je ideeën eigenlijk zijn. En twee, jij zegt niet echt tegen mij wat je, wat je vindt en wat je voelt... En, de, en dat gebeurt altijd in het leven, zeker in de politiek. Maar die afstand is nu wel heel groot geworden. Okay. We zijn uh, trouwens even uit de lucht geweest, maar we, uh, weer terug. Ik weet niet wat er aan de hand is. Een technisch uh, een probleem, een, uh, een storing. Maar we zijn er dus weer. En we gaan naar Rusland. Stop de persen. Poetin heeft de Russische presidentsverkiezingen gewonnen. Nou ja, uh, niemand stopte de persen, Want eigenlijk had iedereen dit wel een beetje verwacht natuurlijk. 64 van de kiesgerechtigden ging naar de stembus. En uh, volgens de officiële uitslag koos 76 daarvan voor Poetin. Bert Huisjes, uh, had jij allemaal pushberichten over dit nieuws verwacht? Ik geloof dat er eentje was van RTL, hè? Uh, nee, ik kreeg ook van diverse klanten kreeg wel een pushbericht. Okay. Dus, uh, uh, nee, ik was natuurlijk ook niet verrast. Ik zat net aan het documenteren te kijken van Victoria... Koblenko over een van de kandidaten die uiteindelijk 2% heeft gehaald, geloof ik. Mevrouw Sopchak. En toen dacht ik van ja, nu vind ik het eigenlijk al een beetje niet meer zo leuk om <laughs> verder te kijken. Want ik weet toch al dat ze irrelevant was in dit spel. Um, nee, ik was niet, uh, niet verrast en uh, ik denk de rest van de wereld ook niet. Het is natuurlijk wel uh, heel knap dat iemand in allerlei rollen voortdurend toch um, uh, de eindregie weet te houden. Want... Uh, nou ja, wie, wie een beetje heeft bijgehouden... hoe Poetin aan, aan de macht is gekomen en gebleven... dan weet je dat hij alle kunstgrepen zo'n beetje heeft toegepast... om in diverse rollen uiteindelijk de eindregie te houden... over dat grote, grote land. Ja, Bert Huisjes bewondert Poetin ook wel op een bepaalde manier. Uh, nou, het is een, een enorm complex land om bij elkaar te houden. En uh, het is een enorm groot land met, uh, met een hele zwakke economie... met een weinig democratische traditie. Dus uh, uh, ik denk dat jij en ik... Rusland niet bij elkaar. Zouden houden. Nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Dus nou, de hoogleraar in, wel dus, natuurlijk. Dus in ja. zo'n tafel al in een in. En die hele zin is het ja. toch knap. Ja. Ineke Sluiter, uh, ja. ook, een, ook een, nou ja, op een bepaalde manier een bewonderaar van Poetin. Of krijg je dat ja. niet uit je mond? Nou, dat is wel een beetje sterk. Uh, nou Op een bepaalde manier, hè, als je het heel genuanceerd mag zeggen, het mm -hmm. is waar, het is knap dat iemand het voor elkaar krijgt, zo lang. Maar verder. Uh, en als we even kijken naar de retorica van de man, want dat is eigenlijk een beetje, dat is natuurlijk jouw vakgebied. Ja, dat was heel de interessant, die was uh, afwezig, want hij heeft eigenlijk helemaal geen campagne gevoerd en nee. ook niet hoeven voeren. Geen debatten, niks? Uh, nee, dus het is natuurlijk wel echt een kenmerk van democratie, dat we altijd maar praten, dat we, dat we debat voeren, dat we onze stem uitbrengen. Het heet niet voor niks zo, dat er een parlement is waar mensen gaan zitten praten. Hè. Ja. Uh, ja, dat speelt daar wat minder mee. Maar omhoog. ook uh, toen Poetin toen uh, uh, wel bij vorige gelegenheden campagne voerde... had je nou niet het idee dat hij de uitvinder van de retorica was. Hè? Maar dat is uh, hij ook niet. Uh, het was werkelijk <laughs> onvoorstelbaar. Als ja. hij een zin uitsprak waarin zes woorden achter elkaar stonden... was dat een lange zin. Uh, het is helemaal niet iemand die ook een persoonlijk charisma heeft... als je bij hem staat, als je in de buurt komt. hoor ik van collega's die uh, in uh, Rusland-correspondent zijn. ja Het is geen iemand van wie het afspettert en schettert en tettert. Nee, uh, maar... Er is meer power, gezag, autoriteit met hoofdletter A die van hem afkomt. Hè? Ja, maar toch moet je ook daar kijken. Dus wat maakt indruk op de ja. mensen voor wie, om wie het gaat? He, dus is dat een, voor een deel een culturele kwestie? Ja. Dus de soort retorica die je soms uit de Verenigde Staten hoort komen... die spreekt hier ook niet hmm. aan. Of deed dat althans Maar wat, wat ziet u dan? Dat u denkt van, god, hoe krijgt hij dat dan voor elkaar? Als het niet met woorden is, met wat dan wel? In, uh, ja. In beelden wellicht. Uh, ja, inderdaad, het ontblootte bovenlijf Ja, top hard. Top hard. <laughs> dat is ja. het eerste waar ik toch ja. aan denk. Ja. De hengel, de He-Man. Ja, ik weet niet, dat is, er is natuurlijk ook beeldretorica, dat is waar. Um. Ik zou het werkelijk eigenlijk niet weten hoe dat daar zit. Maar hij weet ja. dus wel dat hij kracht moet uitstralen om ja. dat hele ja. grote land bij elkaar te houden. En ja. om uh, daar voldoende belang te Dat heeft ja. hij goed begrepen. Vind, vinden we, Bert, dat de media hier meer aandacht ha aan hadden moeten besteden? Misschien ook in de aanloop naar de verkiezingen. Want zelfs bij de discussies hè, over die sancties rond uh, Skipral kwamen die verkiezingen eigenlijk nauwelijks ter sprake. Nee, omdat ze zo, ook, ook, zo weinig verrassend uh, aflopen. Dat ja. was, dat vind ik maar is dat verspeld. een reden onder zo weinig aandacht? Aan nou, te ik vind dat er best wel veel over gesproken is. En uh, we hebben er veel op uh, gezien ja. op televisie. We hebben uh, er best wel veel over gelezen. Alleen het werd wel overschaduwd natuurlijk door incidenten. Zoals, uh, zoals inderdaad die gifmoord in, uh, in uh, Engeland. Ja. En je ziet dat er gewoon opnieuw uh, blokken worden gevormd. Hè, dat Groot-Brittannië uiteindelijk 23 diplomaten uitzet. En uh, Rusland ook drie. Nee, je denkt inderdaad. Ik zag de uh, Telegraaf openen met, uh, met, geloof ik, Koude Oorlog. Ja, dit, dit voelt al wel weer een beetje als koude oorlog. Maar ah, Ik heb ook wel echt mooie Schenk. dingen gezien. Hè. Tom Vennik van de Volkskrant uh, in Rusland met dat ronde tafelgesprek... met een aantal jongeren die hij uit alle mogelijke hoeken en gaten... in dat voormalige Sovjet-imperium had ge gehaald... om van gedachten te wisselen over de vraag uh, wat Poetin hen had gebracht. Zij hadden nooit anders dan Poetin meegemaakt. Hè? Mm -hmm. De een was geboren op dag 77 uh, van het dictatorschap van Poetin... en de ander op dag 18 en nooit hadden ze iemand anders meegemaakt. Dat, dat vond ik wel een heel verhelptende gesprek, omdat je gewoon eigenlijk kon lezen hoe iemand in het hoofd... en in het hart van een burger kruipt. Dat als dat systeem wordt belichaamd door één man... dat je dus eigenlijk niet meer vrij kan denken. Je bent nooit anders gewend geweest. En er is heel veel voor nodig, ook in deze tijden van social media om dan de rolluik omhoog te krijgen ja. in jezelf... en open te staan voor de wereld. Ja, iemand die daar wat aan heeft proberen te doen is mevrouw Sobchak. Uh, waar de verkiezingen wel aan bod kwamen namelijk... is in een bijzondere documentaire van uh, Victoria Koblenko... over Xenia Sobchak. Sobchak moet je geloof ik zeggen, ja. als ik haar goed heb begrepen. Uh, een van Poetins uitdagers is dat. En Koblenko lijkt op Sobchak, zegt ze zelf. Mia zwaar is Xenia Sobchak. Xenia en ik zijn allebei geboren in de Sovjet-Unie. Hebben beide een politieke studie gedaan... Zijn werkzaam in de televisiewereld en ook allebei jonge moeder. Ik kijk over haar schouders mee tijdens haar campagnemaand. En ben verbaasd over de keuze haar fijne jetset leven op het spel te zetten... voor een betere toekomst van haar kind, zoals ze zelf zegt. Zijn haar intenties oprecht? Ik wil antwoord krijgen op de vraag wie zij is. Wie is de vrouw die Poetin wil verslaan? Bert Huisjes, heb jij het antwoord gekregen gisteravond? Um, nee, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het wel een, uh, een, uh, een, een leuke documentaire. Um, leuk? Ik, ik ken, ja, <laughs> nou ja, het, het is geen, geen meesterwerk, laat ik het zo zeggen. Het is wel een, een uh, gedurfd, uh, gedurfd thema om te onderzoeken. Ik vond het ook leuk dat Victoria Kublenko, die ik natuurlijk ken in een hele andere rol. En, en die, die echt vele, vele malen... Uh, slimmer en uh, ook nieuwsgieriger is dan je zou verwachten, natuurlijk, bij de gemiddelde mediapersoonlijkheid. Oh ja? Ja, ja, ja. Nee, je ik bedoel, kijk, dat is een hoge pet van je, hoor, Nee, nou, maar ja, kijk, dit is natuurlijk, ja, ik had ook, ik heb ook altijd gehad, maar uh, uh, Victoria Koblenko is wel echt iemand die ook uh, behoorlijk veel intellectuele vragen stelt. Ja. Ook in die documentaire. Alleen uh, kom je nou dichterbij deze mevrouw, die Sobchak. Uh, en waar staat ze voor? Nou, waar staat ze voor? En ook, het wel heel dun langs dat ze eigenlijk uit de entourage komt van Poetin zelf. Dus ook, uh, ze komt natuurlijk uit uh, uit, uh, uit uit Sint-Petersburg, uit, ja. uit uh, de. Dus ze sloeg de, de dochter van, van, de, van de, de burgemeester. De ja. Nou, dat was natuurlijk de sprong naar de macht van Poetin. Dus dat is dat weet je, als je dat ja, maar heel dun langs laat komen, dan dan kan je misschien ja, ze zou ook wel eens een nep. Uh, kandidaat geweest kunnen zijn. Ja, dat, In werd mijn dit... dat werd ook gesuggereerd. Ja, maar heel beetje. dun. Hè? Heel ja. dun. Ja, ja. Mm. En niet echt verder heel erg uitgezocht. Uh, Frank, vond jij Koblenko geschikt om deze film te maken? Uh, ja. Ja? ja. Ik vond ook haar eerdere werk vanuit de Oekraïne... Uh, ronduit indrukwekkend... ten tijde van het Europees Kampioenschap uh, voetbal. Uh, een prima voorbeeld van een sandwichformule. Een uh, aantrekkelijk en slim uh, iemand... Uh, die, die uh, kansloze Xenia Sobchak opzoekt en volgt... Uh, ja, geen wonder van diepgang, die documentaire was hij ook niet toe opgezet. Maar denk, mm -hmm. voor een groot publiek, hè, 50 minuten lang, in ieder geval iets over, over Rusland brengen. Ja, prima. Ja. Wat, wat ja. ik miste was, was wel uh, op welke wijze zou die vrouw dan, als het ooit voor het zeggen zou krijgen in Rusland, uh, dat land veranderen. Ja, wat, wat, dat, wat, dat dat zijn haar, wat zijn haar ja. programmapunten dan ja. eigenlijk? En de meest boeiende momenten waren niet interviewmomenten en niet uh, momenten waarin met Xenia Sobchak werd meegelopen, maar Bijvoorbeeld het ogenblik in een stadion. Waar Poetin met enkele tienduizenden mensen bij elkaar komt. En dan zegt iemand ampeel Ik krijg 500 roebel om hier twee uur te zijn. Ja. Kijk, dan steek je, steek je iets op. Zo werkt zo'n systeem dus. Ja. En iets verderop in de documentaire. Ook een manier die vertelt. Ja, dat er veel meer stembiljetten zijn gemaakt. Dan er kunnen worden gebruikt. Want ja, kun je ja. een beetje wheelen en dealen. He, om die verkiezingen en te ondergraven. En toen vroeg ze hoe weet je dat. En toen zei ze ja. ja dat heb ik gelezen. Ja. Dus dat is dan weer niet mm. zo sterk. Zo nee, ze zeggen. zeker niet. Dus het, het, maar maar ik, ik had toch wel het idee. Als je iets aan buitenlandse journalistiek wil doen voor een groot publiek, dan is dit een manier. Ja, ook al ja. is het niet. Nou, en je, je krijgt zegt, een aardig inzicht, toch wel, uh, in de aanloop uh, of uh, hoe, uh, tijdens die campagne, hoe dat is gegaan uh, in, in die Russische verkiezingen en die debatten ook die vrouw gevoerd dat, dat, dat was de, was de wel, wel toch ongelooflijk ontluisterend. Ja, niet alleen dat in de debatten uh, iemand die zeg, uh, Sobchak uitmaakt voor, voor kut, huur, huur en, en wat al die's meer zei, maar ook dat in een debat. De leider daarvan, de journalist van dienst, de kandidaten, de tegenkandidaten van Poetin uitmaakt voor smerige honden of iets dergelijks. En ook zegt: Dit gaan we niet uitzenden. En dat, dat zijn hele leerzame fragmenten. Dus en ik ja. wil er toch ook iets heel aardigs over zeggen. Kijk, niet elke documentaire hoeft een, hoeft een prijswinnaar te zijn. Of een, uh, een, ja. een, een verstild portret. Of dat je denkt, van nou die hier moet een Pulitzer voor worden uitgetrokken. Ik vind dit ook goede werkdocumenten. Dat je in ieder geval de nieuwsgierigheid uh, opbrengt om erachteraan te gaan. Nou, misschien ben je er niet eens al te lang mee bezig geweest. Een aantal weken. Uh, Marika Slinkert en, uh, en uh, Victoria Comblenko hebben gewoon een net werkstuk afgeleverd. Wat toch ons weer een beetje meer inzicht geeft hoe, uh, hoe het gaat en ruilt de zeilt in, uh, in Rusland. Ja. En daarmee is het alsnog geslaagd. Want bedoel, er had ook iets kunnen staan over Papoors nieuw Guinea en dan hadden wij gewoon misschien een antropologische inzicht gekregen. Maar dit was toch al op de actualiteit een uh, beetje laat... maar uh, toch, toch verhelderend. Ja, ja, een beetje laat, want uh, op de avond namelijk ja, nee, eigenlijk nee, van die verkiezingen... Ja, ze zeg, als dat, ik een pushbericht uh, krijg en ik weet al... Die mevrouw heeft 1,4% trouwens precies. Nou, ik dacht 2 maar maar hoe op... kan je nou als NPO... Sorry dat ik het zeg. Publieke omroep, zo'n documentaire, zo ongelukkig in het zendschema leggen. Ja, nou heb je maanden van tevoren ja. heb je de datum van die verkiezingen op je netvlies. Je weet, hè, vanuit omroepzijde, word je natuurlijk hè, bij, ja, gevoed met info over de manier waarop dat, dat gaat met die documentaire. Dan is het toch niet zo heel ingewikkeld om te denken dat je. Die, dat een, die, week eerder die, doet? Die, een of twee dagen eerder. Maar niet op de avond dat ook de uitslag er eigenlijk ja, al is. Dan nou, was die voorspelbaar, maar dan nog. Nou, die zender, samenstellen is ze natuurlijk enorm complex werk. Dus je begrijpt al waar het fout is gegaan. Dat is natuurlijk omdat er heel veel titels <laughs> stonden even, die niet aan de kant konden. De Want ja, ik bedoel, kijk, die zenderbaas voor uh, uh, mpo hmm, 2, dat is ook gewoon een journalist. Dus die tuurlijk, weet ook tuurlijk. wel dat dat gewoon twee, twee, drie dagen eerder misschien toch handiger is. Maar de zondag is wel een kijkavond. Ja. En op een vrijdag. Ja, en het speelt en mis... wel die dag, hè. Het in de lucht. Ja, ja maar je hebt maar je je eigenlijk toch al iets... Ik, ik, ik, ik snap dat het in de in praktische zin ontzettend lastig is. Maar je hebt toch al bij, bij het kijken het gevoel... Ik, het is te laat. Ik, ik, ik weet het al halve mosterd na de halve maaltijd. Nou, het is nog niet gericht op Russische stemmers. Dus het is niet nee. zo dat je mensen ja. nog kunt beïnvloeden. Om nee. die, uh, nee. hè? Ja, maar je bent ja. wel ingehaald al door de actualiteit. Ja, Terwijl ja, we zaten waar. te kijken wisten we al ja. dat Poetin... Uh, nou ja, meer dan 70 ja, het is, 70 is alsof je naar nou een voetbalwedstrijd gaat kijken... Arslof, he, waarvan uh, iemand heeft gezegd 2-1. Ja. Ja. En alweer voor PSV. De uh, uh, uh, uh, vraag is wel een beetje... Hoe moet, je, hoe moet je verslag doen van verkiezingen uh, in een dictatuur? Joris Luijendijk zei in Het zijn net mensen... Uh, dat de woorden die wij voor onze democratie gebruiken... eigenlijk niet geschikt zijn... We, ja, we, we, dat doet me denken We stipten aan, dat ook al even aan om de structuur ja, van een dictatuur te beschrijven. Ja, dat, dat, dat doet me denken aan een gesprek dat ik ooit had met Amos Os... een potentiële Israëlische Nobelprijs literatuur. Die, die zei, journalisten zijn er als brandweerlieden van de taal. We moeten heel goed opletten hoe taal wordt gebruikt. En als iemand bijvoorbeeld het woord veiligheidsdienst gebruikt... zei hij, dan begin ik me heel onzeker te voelen. <laughs> heel onveilig. Uh, en dus we moeten goed opletten in welke context worden woorden gebruikt... Ja. en welke waarde wordt eraan toegedicht. En ook uh, wat betreft dictatuur. Uh, ik weet niet of uh, onze uh, betiteling van een dictator hetzelfde nee, is. Nee, daar begin je al. Ja, in Rusland. Ja. Ja, misschien echt. zeggen zij het, het is gewoon een sterke leider. En dat is wel precies wat we nodig hebben. Het enge is dat we nu, natuurlijk, in onze uh, wereld best wel meer de opkomst zien van de sterke leiders. Hè. Ik bedoel, Trump uh, positioneert zich als een sterke leider. Uh, Poetin. Um, Macron, in uh, feite, op een sofisticated manier ook. ook. Dus op een gegeven moment, je kan weer in een tijdperk komen dat sterke leiders. Misschien uh, wat te veel vertrouwen krijgen. En uh, dat mm. hebben we wel eens eerder gezien. Dat het niet zo handig is. We laten uh, Rusland even voor wat het is, en we gaan naar de taal. Rondweerman van de taal, zeg maar. Frank van Pamelen, goedemorgen. De waarde van de woorden op deze maandagmorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen ook, meneer Huisjes, meneer van der Linden en mevrouw Hai. Sluiter. En um, uh, woensdag, ja, dat is natuurlijk de aandacht. In Nederland gaat het vooral uit naar de lokale verkiezingen, naar de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan naar de stemlokalen, het zijn de laatste loodjes voor de campagneteams. Um, het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen en ik herhaal de gemeenteraadsverkiezingen. En dat zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Um, wat moeten we met al die debatten in de landelijke pers... wat moeten we met die landelijke kopstukken? Kopstukken natuurlijk, het woord zegt het al... een synoniem voor hoofdbrekens. Maar politicoloog Peter van der Heijden... die was er gisteren hier op Radio 1 helder over. Ik vind het eigenlijk schandalig. Je moet dat echt laten aan waar het over gaat. Als je serieus neemt lokale uh, politiek... laat het dan ook aan uh, uh, de lokale uh, politici, aan de lokale pers... en laat die duidelijk maken wat er speelt. Ja, kortom, laat de gemeenteraadsverkiezingen aan de gemeenten. Dat is, dat is de boodschap. Hè. Het woord stemlokaal geeft het al aan. Woensdag telt je stem lokaal. Dat wil niet zeggen dat er alleen lokale partijen zijn. Er zijn ook landelijke partijen die opereren in een lokale omgeving. Er zijn trouwens ook lokale partijen die opereren in een landelijke omgeving. Maar in dat geval is die landelijke omgeving vooral lokaal. Maar dat lijkt me duidelijk toch? <laughs> Goed, we gaan naar Limburg. Yo, yo, yo. Jongeren hier. Een videoboodschap van de enige echte rapper Shores. Jongeren, ga op 21 maart gewoon stemmen. J-O, yeah, oh, let's go. Ga naar JOVD voor de JOVD-kandidaten. Jeer. Yeah. En breng je stem uit. Ja, de J O V D in Brunsum heeft de rapper Schors ingezet. Het taalkundig gezien absoluut een interessante keuze. Uh, yo yo jongeren, he, we horen hier de repetitieve klanken die al sinds de klassieke oudheid uh, mevrouw Sluiter, behoren tot de kunst der <lacht> poëtica, een vorm van beginrijm zou je kunnen zeggen, een stijlfiguur die geraffineerd transformeert in yo yo J O J O V D. Briljant en dat rapper Schors naast de rapper ook een populaire pornoster is die van alles in zijn mars heeft met Snickers. Dat doet er even niet meer toe. Uh, Jong Brunsem gaat massaal naar de Yeah -VD. Nou, iets noordelijker dan. We gaan naar Brabant. Waar gaat het over in Oosterhout? Oosterhout is een storp. Kort maar krachtig. Oosterhout is een storp. Ja. Enig enige idee wat ze daarmee bedoelen: een storp. Tussen stad en dorp. Ja. Precies. Het is, het is net, net geen stad, maar toch te groot voor dorp. En dan ben je een storp. Dat, uh, uh, dat heeft een dichter ooit geïntroduceerd. En dat is nu uh, massaal wordt dat overgenomen. Uh, ze hadden het ook een dat kunnen noemen, natuurlijk. Uh, maar een dat, dat, ja, dat, is, dat is toch minder dan dit: een storp. We kennen meer natuurlijk van dat soort uh, kruisbestuifdrukkingen. Uh, uh, Leeuw en tijger wordt leiger. Kameel en lama wordt kama. En een schaap en een geit wordt <lacht> gaap, inderdaad. Ja. Verder kennen we nog de zezel, de walfijn en de grijzlibering. Kruising tussen grizzly en ijsbeer. En in Oosterhout voegen ze daar nu de storp aan toe. Nou, dat is mooi. Lokale politiek... Poëzie, neologisme, wat een rijkdom in de aanloop naar de verkiezingen. Tenminste, als je de landelijke hoofdbrekers even buiten beeld houdt. Nou, tot slot, want de tijd is beperkt, euh, gaan we naar Amsterdam. Politiek, poëzie, neologisme, het oproepen van beelden. Wie daar prachtige dingen over schreef, was de dichter. Uh, F. Starik, het ging er net al even over. Ja. oudstadsdichter van Amsterdam, beeldend kunstenaar ook, poëzie-performer. Hij dichtte over eenzame doden, uh, alledaagse dingen, ook de overleden burgemeester. En afgelopen vrijdag is Starik zelf overleden, hartstilstand, 59 jaar plotseling, midden in de boekenweek. En vandaar als eerbetoon aan het lokale, aan de poëzie, aan de verbeelding van de taal, een stukje Starik. Al het zaad wordt door de vogels opgevreten. De kersen onrijp van de boom gestolen. De pruimen wormen doorboord. Appels met zwarte vlekken aangestoken. Lieve vis in de vijver door een reiger vermoord.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 Mooi, dankjewel Frank, dat je dit hebt meegenomen. Ik ga bedanken Bert Huisjes van WNL en Frank van der Linden, interviewer... Hi. voor jullie deelname aan dit mediaforum. Een nieuwsupdate van de NOS nu. Minister Ollongren wil dat kandidaat-wethouders strenger worden gescreend. Als ze geen verklaring omtrent gedrag kunnen inleveren... mogen ze niet aan de slag... en ook moeten ze slagen voor een basistoets integriteit. Jeroen van Gol is van de wethoudersvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die maatregelen? Uh, ja, goed, deze, deze maatregelen liggen in lijn met, uh, met gesprekken... die wij eerder met de minister hierover uh, hebben gevoerd. Ja. Uh, ja, wij erkennen dat, uh, en, en sterker nog, daar roepen we al een langere tijd voor op... dat er een, uh, een niet-eenduidig uh, normenkader is... waaraan uh, wethouders momenteel uh, ja, uh, de maat worden genomen. Mm -hmm. En uh, ja, die onduidelijkheid zorgt ervoor dat er uh, ja, dus ook... Uh, ja, veel uh, uh, ja, onduidelijkheid is in waar wethouders aan getoetst worden... op het moment dat ze wethouder worden. Ja. En is zo'n uh, zo verklaring omtrent gedrag... is dat ook een uh, nou ja, garantie, denkt u, om smetteloos gedrag... van een wethouder te kunnen garanderen? Nee, een garantie zal dat, uh, zal dat nooit zijn. Ik denk wel dat het uh, bijdraagt aan de bewustwording van, uh, van, be van wethouders... Alvorens zij het, het ambt ingaan. Ja. Ik denk dat met alleen een verklaring gedrag bij aanvang van het wethouderschap ook niet voldoende is. Ik denk echt dat uh, ook gedurende de periode dat iemand wethouder is... Ja, daar blijft het een gesprek over gevoerd moeten worden. Het, ja, wat ik net al even zei... Het, het, het, de, er is geen landelijke norm over wat integriteit is. De, de, de definitie die nu het meest gangbaar is... is dat integriteit is handelen in overeenstemming met de geldende normen en waarden. Maar ja, wat dan de geldende normen en waarden zijn... Nee. Ja, dat is uh, aan ieder vrij interpreteerbaar. En het feit alleen al dat je uh, blijvend met elkaar in gesprek bent... binnen het college of met de raad... Uh, dat kan helpen aan het voor elkaar zo helder mogelijk krijgen van wat dan de geldende normen en waarden zijn. Ja, maar goed, dat blijft dus uh, vrij interpreteerbaar. En dat, is, dat maakt het toch een beetje lastig. En dan wil de minister ook nog dat de aankomende wethouder slaagt voor een, een basistoets integriteit. Met zo'n toets kan dan bijvoorbeeld het risico op uh, nou ja, belangenverstrengeling of gevoeligheid voor corruptie worden ingeschat. Ziet u dat zitten? Ja, ik, ik, ik weet niet of, of de toets, zoals de minister dat bedoelt, ook echt een soort examen uh, zal zijn. Het is inderdaad volgens mij, zoals het ook bedoelt, meer een, uh, een, een soort risicoanalyse. Ja. Uh, waarbij een aantal vragen wordt gesteld. Waarbij je zelf te raden zult moeten gaan of je uit het juiste hout bent gesneden om dit vak smetteloos te kunnen uitvoeren. En ik denk dat dat heel goed is. Waar ja. legt u eigenlijk als wethoudersvereniging zelf de grens? Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment ook wel een beetje overdrijven, misschien, uh, in het uh, alles willen dichttimmeren? Nou, hoe, hoe wij het zien, is dat uh, het een bepaald uh, uh, ja, stappenmodel is. Of dat, uh, je, je begint met eerst jezelf de vraag te stellen. Uh, moet ik dit vak willen? Uh, uh, ben ik daarvoor uh, van een dusdanig smetteloos uh, blazoen? Uh, vervolgens gaat de politieke partij die afweging nog eens aan. En daar moet ook echt het primaat liggen wat ons betreft. Uh, dus eerst de politieke partij die bepaalt of iemand uh, voorgedragen kan worden. Vervolgens ga je inderdaad die toetsing uh, bij de gemeente in. En het gaat wat ons betreft te ver om uh, van tevoren van iedere wethouder... bijvoorbeeld een ivd screening te eisen. Ja. Ik denk ook dat we dat als belastingbetaler niet zouden moeten willen... Uh, wetende dat zo'n onderzoek snel 50.000 euro kost. Jeroen van Gol van de Wethoudersvereniging, hartelijk dank. Graag gedaan straks om tien voor half twaalf spelen we natuurlijk weer de nationale nieuwsquiz en hier alvast een hint voor vraag 20 en die vraag luidt uit een onlangs gepubliceerde ecologische atlas blijkt dat er in Nederland 68 inheemse soorten bestaan van welk dier welkom welkom wij wensen u hier veel plezier had ik nooit verwacht dat allemaal over een klein uur. Nu het NOS-journaal met Jan het van de de Putten. Radio 1. Israël heeft een medewerker van het Franse consulaat gearresteerd. Hij wordt verdacht van wapensmokkel voor de Palestijnen. De Fransman zou met een diplomatieke auto... tientallen wapens van de Gazastrook naar de westelijke Jordaan-oever hebben gesmokkeld. Het pakket in Antwerpen onderzoekt een groepsverkrachting... waarbij twee Nederlandse vrouwen betrokken zouden zijn. Dat de Belgische media. Drie verdachten zijn opgepakt, naar een vierde wordt nog gezocht. Een groot deel van de leraren van drie basisscholen in Gelderop... heeft zich ziek gemeld. Ze blijven thuis vanwege een conflict... met de Raad van Toezicht van de stichting waaronder die scholen vallen. 870 leerlingen zouden de dupe zijn van die ziekmelding in Gelderop. En middelbare scholen moeten desnoods een loonsverhoging... voor docenten betalen zonder dat er een CAO-akkoord is. Als er voor 1 mei geen akkoord is, adviseert de VO-raad zijn leden... om vanaf juni zelf 2,35 meer loon te geven. Verkeersinformatie Wijnand Vaan. Ja, het is niet zoveel meer, maar op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog wel file tussen Barneveld en Namensvoort Noord. Drie kilometer na een ongeluk. Maar het gaat weer rijden, want de weg is weer vrij. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. In de tweede uren van Spraakmakers gaan we het hebben over de retorica op aandringen van onze spraakmaker van de dag Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en letterkunde, bespreken we zo de retorische kwaliteiten van onze politici. En daarbij schuift ook de VVD lijsttrekker in Rotterdam Vincent Karman's aan. En Frans van den Nieuwenhof is hier. Hij schreef een boek over de bekendste linkspoot die Nederland ooit heeft gekend. Juist, de Kromme Willem van Hanegem. Nu eerst stemmenslag. Twee gemeenten: Brielen en Westervoort. Ik ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer en zes verslaggevers. De te kiezen. Samen met politiek en burgers... proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is stemmenslag. Met nog een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen... zet Team Brielen nog even alle zeilen bij... om het opkomstpercentage in die gemeente flink omhoog te krijgen. En dat heeft al geleid tot heel wat nou ja, ludieke acties. Maar vandaag, Marcel Dekker, even terug naar de dodelijke ernst. Ja, we hebben de afgelopen weken veel gedaan om die teleurgestelde, onverschillige en soms verdwaalde Brielse burger weer terug in de stembus te krijgen. Of bij de stembus moet je eigenlijk zeggen. Uh, maar we zijn eigenlijk een heel belangrijke groep vergeten. Ik al je al aan. dat zijn de mensen die wel willen, maar heel vaak niet kunnen of durven te stemmen. Die heb je ook. Nou, uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen met een lichamelijke beperking. Maar wij als team Brielen gaan ons vanochtend richten op de groep verstandelijk Mensen met een verstandelijke beperking, moet je dan eigenlijk zeggen... Team Van zanten? zo iemand ben jij. Ja, dat klopt. Dat valt niet mee. Nee. <laughs> en al helemaal niet als je naar de stembus moet. Ja, dat klopt. Dat, dat is helemaal een drama af en toe. Ja. Wat is het drama dan? Nou, bijvoorbeeld met de uh, grote flap die je eerst moet omslaan om, om te kunnen ja, stemmen. Ja, maar dat heeft iedereen wel eens, denk ik, die grote flap in dat beperkte hokje. Ja, maar vooral van, ik, ik doe alles met één hand. Dus ik moet eerst die hele landkaart uitzetten voordat ik kan uh, stemmen. Ja, ja. En dat moet je allemaal zonder begeleiding doen? Ja. ja, helemaal. En zou je graag begeleiding willen hebben eigenlijk? Uh, ja. ja. Gewoon dat zeg maar, iemand gewoon die alvast daarvoor die flap zeg maar, open openslaat, Dat ik gewoon alleen me hoef aan te kruisen. En dichtvouwen. Ja. Nou heb je natuurlijk wel vaker te maken ook met andere mensen met een verstandelijke beperking. Die ja. moeten ook naar de stembus. Jij bent 26, bent ook al een aantal keer naar die stembus ja. geweest. Wat zijn hun verhalen dan? Zouden zij ook bijvoorbeeld liever die hulp in dat stemmenhokje hebben? Ja. ja. Om bijvoorbeeld een partij te kiezen? Ja, nee? dat, uh... ja? <laughs> dat zeker. Nee, dat niet. Dan moet je zeggen, nee, dat niet. Nee, nee maar... Lastig. Ja, ja ook vooral een droep met bijvoorbeeld voor uh, blinden. Ja. Dat is ook precies hetzelfde. Ja, precies. Dat is weer een hele andere ja. categorie. Ja. Ja. Sam Sjoch, u bent lid van de raad van bestuur van midden... in een, uh, een organisatie of instelling moet ik eigenlijk zeggen... die ook hier in de regio Brielen actief is. Ze hebben het er lastig mee. Dat hoort u vast vaak ook wel in uw instellingen. Ja, we horen veel van klanten dat ze graag willen stemmen... maar niet altijd kunnen. En dat ze daar drempels ervaren. Uh, drempels die te hoog zijn om op eigen kracht... Uh, uh, nou ja, uiteindelijk het stemhokje te bereiken. En een steuntje in de rug zou ze enorm helpen. Ja. Uh, het is heel vervelend natuurlijk voor deze mensen... maar over wat voor mensen hebben het dan? Hoeveel mensen hebben het eigenlijk? Over hoe groot is het probleem? Nou, de groep uh, mensen met een afstandelijke beperking die in zorg is... ondersteuning van ons soort organisatie krijgt... dat zijn er uh, 150.000. Dat is een hele grote groep. Ja, Een hele grote groep, ja. Ja, zeker. En een deel daarvan weet gelukkig het stemhokje te vinden... maar een deel ook niet en wil dat graag. Ja. Dat zou helpen als, uh, als daar in de toekomst meer aandacht en energie in gaat zitten... Ja, precies. En uh, dan zou het bijvoorbeeld inderdaad heel erg helpen als deze mensen begeleiding krijgen. Uh, u kent het pleidooi van de burgemeester uit Woerden, meneer Molkenboer, die zegt van nou laat maar komen die begeleiding, die kistwet die lap ik aan mijn laars. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind heel mooi het initiatief van Molkenboer, want dat is waar wij als rendicap zorg ook voor staan. En hij uh, heeft het aangedurfd om uh, hier aandacht voor te vragen. En ik heb ook begrepen dat er over nagedacht wordt in Den Haag... om de kieswet aan te passen... zodat ja. deze mensen wel degelijk ook in het stemhokje ondersteunen kunnen krijgen. Ja. Ik heb inmiddels begrepen van uh, meneer Molkenboer zelf... die hebben we even kort geleden gebeld... dat hij zich overigens wel aan de kieswet gaat houden... maar ik geloof dat hij zijn punt wel heeft gemaakt... Hè, dat door ook andere gemeenten is gevolgd. Ja, het gaat natuurlijk niet over de overtreding van de kieswet... het gaat over een structurele oplossing voor de toekomst... voor mensen zoals Tim. Ja, precies. Uh, voorlopig is die hulp er nog niet. In dat stemhokje, Michiel, Zeeuw en Gerbe Lems. Jullie zijn van stoere stemmen. Gerbe Lems, begin ik bij jou. Wat is dat? Stoere stemmen is een training van vijf cursusbijeenkomsten... waar mensen met een verstandelijke beperking niet alleen leren hoe ze moeten stemmen... maar ook wat is nou een gemeenteraad en wat is nou het belang van mijn stem... en op welke partij... Kan ik nou stemmen? Wat past nou het beste bij mij? Dus het is ook een stuk bewustwording. Ja, bewustwording die nodig is, want die is er niet. Nee, nee, want uh, in het verleden werden stemkaarten door deze de groep vaak uh, weggegooid, of de begeleiding weggegooid, of al allemaal liggen. Want uh, ja, wat moet ik ermee? Weet je wel. We proberen in die cursus proberen we echt uh, een paar flinke stappen te maken, zodat ze ook in de gaten krijgen van: ja, uh, mijn stem doet toe. Ja, mijn stem doet er toe. Michiel Zeeuw, heb jij wel eens last gehad van die stem uitbrengen en die stemkaart dan maar in de prullenbak gooien? Nou, ik gelukkig niet, maar ik weet wel van mensen met verstandelijke beperking uh, die dat wel doen. Die dat toch te moeilijk vinden. Of zelfs ook begeleiding zeggen van joh, dat uh, gaat je toch niet lukken. Dus uh, soms worden ze ook al niet uh, door aan de cliënten gegeven. dus, uh, nee. dus en Dat is best wel uh, heel uh, jammer eigenlijk. Ja. Stoere stemmen heeft het effect, denk je? Nou, we hebben uh, ten eerste het enthousiasme. He, we zijn uh, in uh, Almere en in Rotterdam en in Baden echt aan de slag geweest. Uh, vijf cursusgroepen, uh, daarvan heeft bijna iedereen gezegd... ja, we gaan nu stemmen. En ze snappen allemaal een beetje van... nou, de burgemeester is niet de baas, maar uiteindelijk de gemeenteraad. Dus uh, één stap hebben we al gemaakt. Ja, ja, goed. Het moet voor iedereen een feestje worden, hè, die, stemming, uh, die, die stemdag 21 maart. Hebben jullie trouwens zin in een feestje? Ja. ja. Nou, dan ben je van harte uitgenodigd op verkiezingsdag... om naar de Krat Rijnenkerk te komen hier in Den Briel. Tussen 5 en 7 treedt Ger Vos daarop onder het motto... Eerst uw stem, dan die van Ger Vos. Ook als u in Westervoort woont, uh, want daar gebeurt waarschijnlijk niks... komende woensdag. Kom naar Den Briel, zou ik zeggen. Die zo gemeen man, Marcel. Het is een wedstrijd. Ja, dat is waar. Meepraten. Gebruik Spraakmakers of volg ons op Facebook. Aan tafel Frans van den Nieuwenhof. Hij schreef het boek Buitenkant links over 50 jaar voetbalvisie van Willem van Hanegem, de Kromme. vvd lijsttrekker te Rotterdam, Vincent Karmans. En natuurlijk onze spraakmaker van vanochtend Ineke Sluiter. En, uh, ja, we gaan het eens even hebben over de gemeentelijke debatten. Want er worden natuurlijk heel veel georganiseerd, ook vanavond... op de valreep voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. En dat systeem, de democratie, is natuurlijk bedacht door de oude Grieken. Ineke, jij bent hoogleraar Griekse taal- en letterkunde. Hoe belangrijk is taal binnen een democratie? Ja, taal is wat democratie is. Hè. Dus alles wat democratie maakt, bestaat uit taal. Je moet debatteren. Je gaat stemmen, je stem uitbrengen. Je vormt een parlement. Dat is een plek waar uh, gesproken wordt. Dat is, dat is waar het over gaat in een democratie. Zolang je praat, uh, schiet je niet, zullen we maar even zeggen. Ja. Dat, dat is gewoon een enorm belangrijk principe. En het is inderdaad zo dat uh, al in de oudheid... dus toen die Griekse democratie... die overigens totaal anders is dan de onze, maar goed... toen die gevormd werd, werd er ook heel veel nagedacht... over hoe je dat nou effectief doet... Dat praten. En als ik als uh, klassica naar debatten kijk, dan zie ik heel veel Aristoteles, zal ik maar zeggen. Oh ja? Dat weten de mensen die daar praten niet. <laughs> maar instinctief doe je die paar dingen die maken dat uh, taal effectief wordt. En dat is, uh, dat is heel leuk om te zien. Dus dat is bijvoorbeeld: je, je hebt drie middelen om mensen in beweging te brengen. Dat is allemaal ontzettend nuttig voor jou. Ja, uh, ik zit te dat? luisteren. Ja, ja, ja, ik ben ja, ja. aan het ja. Ja, hier, hier komen ja. de tips. Ja. Dus je kunt argumenteren. Dus dat, dat noem je logos bij uh, Aristoteles, dus logisch een verhaal vertellen. Heeft vaak beperkt waarde in een debat. Want mensen hmm. laten zich maar beperkt door argumenten overtuigen. Je nou, kan daaraan geen gebrek. Hè? Gebrek aan, aan argumenten. Aan argumenten. <lacht> je hebt pathos. Dat betekent dat je mensen emotioneel raakt. Dat je ze beïnvloedt. Dat is effectief. Zeer effectief. En misschien op dit moment en voor die lokale verkiezingen... wel het belangrijkste, dat ja. is ethos. Dat is, hoe kom je over? Vinden mensen je... Geloven ze je? Vinden ze je betrouwbaar? Vinden ze je aardig? Dat kan bij verkiezingen echt belangrijk zijn. En als je mensen vraagt, waardoor laat je nou bepalen... hoe je je stem uitbrengt... Ja. dan is dat voor een deel partijpolitiek, want ze stemmen altijd op partij X. Dat verklaart ook waarom die landelijke politiek... nog steeds zo meepraat in die lokale verkiezingen. Wat best, waar je best wat van zou kunnen vinden. He, dat is best ook wel gek. Uh, maar voor een groot deel is het... ik ken die persoon, ik vertrouw die persoon. Dat is in jouw geval een echte Rotterdammer. Hoe die overkomt. Hoe die overkomt. Ja. En eigenlijk ligt op lokale thema's liggen veel partijen redelijk dicht bij elkaar, want uh, daar kom je op zich best wel uit. Je wordt natuurlijk gedwongen om die verschillen uit te vergroten... Hè, want je bent, zit in verkiezingstijd. Ja. Maar hoe de, de poppetjes overkomen, ja. dat en is enorm belangrijk. Dus het verwijt dat het uh, uh, te vaak niet over de inhoud gaat... Hè, van, de, van de partijen en de partijprogramma's... maar te veel om de personen draait, dat is eigenlijk een heel raar verwijt... want de Grieken hebben het ook al zo bedacht, Aristoteles namelijk. Ja, dat het zo, juist zo, wel dat, om die persoon moet gaan ook. Nou, die zegt niet dat het daarom moet gaan. Dat het, het is een beetje een dat dat politieke ja, ja. die zegt het is gewoon heel belangrijk. Maar hij zegt ook inderdaad, en dat wordt dan ook deel van de theorie van de retorica, van hoe je effectief taal kan gebruiken. Als je een verhaal schrijft of je houdt een verhaal, ja. dan moet je op deze dingen letten. En ja. dat wordt dan vaak in moderne boekjes vertaald in trucjes. Begin met een grapje. He, zo. Ja. Maar waarom moet je beginnen met een grapje? Nou, die achterliggende ideeën... die haal je bij de Grieken vandaan. Waarom begin je met een grapje? Omdat je contact wil maken met je publiek. Ja, want dat is dan de volgende vraag, uh, uh, Aristoteles. Uh, de kunst van de retorica, dat is vier eeuwen voor Christus. Ik bedoel, uh, Waarom is, heeft dat dan niet aan relevantie uh, verloren? Waarom is dat nog steeds zo, uh, staat dat nog steeds zo overeind? Nou, dat is, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat komt omdat het echt een heel goede analyse is. Dus natuurlijk, in moderne theorieën over retorica... wordt er wat toegespitst. Mm. Maar dit stuk, dit bouwwerk, dat staat gewoon nog als een huis... Je kan nog steeds, als je een effectief stuk wil spreken of schrijven... kan je van een aantal van deze regels uitgaan. Ja, kun je aan die wetten houden en ja. dan kom je een heel eind. Komt Vincent Karmans, lijsttrekker voor de VVD in Rotterdam. Veel gedebatteerd, neem ik aan, ja. in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Herken je dit verhaal? Nou, het is erg handig. Het is, ik heb vanavond nog een debat bij Nieuwsuur. Dus het is uh, beginnen met een grapje. Dat, dat, ja? is, uh, dat is nu wat ik onthoud. Hè. Wat wordt het grapje dat je gaat ja, maken? Ja, daar moet ik nog even over gaan nadenken. Ja? Maar, um, je houdt wel je kleren aan? <laughs> ja, nee. okay. precies. Nou, die hebben we dus al gehad, die grapjes. Um, nee, maar ik herken het heel erg in wat er gebeurt. Het is, het is inderdaad heel erg het uitvergroten van verschillen. Ja. Terwijl volgens mij we inderdaad over heel veel dingen eens zijn. Hè. Dus het is... Um, gisteren heb ik een debat gehad bij, bij radio of bij, bij RTV Rijnmond. En dan zaten PVV en, en DENK zaten tegen elkaar. Dat doen, dat doen debatleiders ook graag. Die willen die, die twee graag tegenover elkaar Ja, dat knettert lekker. Dat knettert lekker. Maar het, gaat, het komt niet boven het niveau van... jij bent een natie. Nee, jij bent een natie. Nee, ja. jij bent een natie. Weet je, het is een soort peuter uh, speelzaal... alleen dan met andere woorden. En terwijl het eigenlijk moet gaan over dingen... Nou, hoeveel huizen moeten we bijbouwen? Voor welke klassen moeten we bijbouwen? Uh, hoe moeten we zorgen dat veiligheid wordt verbeterd? Maar dat wordt compleet ondergesneeld... Mm -hmm. door die twee, um, ja, die twee uitersten eigenlijk. Ja. Die platte identiteitspolitiek... Die wordt Mevrouw Sluiter, hoe zouden de Grieken kijken naar uh, het niveau van zo'n, nou laten we hem dan maar uh, erbij pakken, zo'n uh, debat in de gemeenteraad of in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam? Dus de toon hè, tussen bijvoorbeeld uh, uh, DENK en uh, ik zeg maar wat, de PVV? Nou ja, ik, ik zal je eerlijk dan. zeggen... als je voorbeelden leest van, uh, van redenvoeringen uit de oudheid... Ja. dan snappen ze dit heel goed. Daar wordt ook gescholden. Daar worden tegenstanders zwart gemaakt. Dat mocht ook. Dus ook als je in, voor de rechtbank stond... wat bij ons absoluut niet meer kan dan kon je gewoon iemands hele verleden erbij halen... en allerlei lelijke dingen zeggen. Omdat ze wisten dat het effectief was. Want daar was juryrechtspraak, dus aan het eind werd gewoon gestemd. En als je iemand eindeloos voor natie had uitgemaakt... vonden mensen die persoon niet meer aardig. Dus het nare van de toon van het debat... ik maak me daar vaak zelf ook zorgen over. Ik zie liever een ander soort debat is dat het een zekere effectiviteit heeft. Maar als jij daar zat uh, met deze twee partijen... dan had je het voordeel dat die vechtend over tafel ging... en dat jij misschien toch iets meer de, de stem... van een gewoon redelijke aardige vent kon ja. vertegenwoordigen. Zie je, En dan heb je een constellatie waar je toch wel goed uitkomt. Ja, maar het is Fint, niet zo dat Karmans. dat zelden niet werkt. Je moet meer schreeuwen nee, en, niet doen. en meer vechten. Nee, nou ja, nee. dan had je misschien, want jullie staan nu in de peiling... Uh, op vijf zetels, uh, leefbaar bijvoorbeeld... Hè, om die maar even dan uh, tot het kamp der schreeuwers... Uh, uh, ja. om die daarbij te scharen. Die hebben elf zetels, dat is ja. de grootste partij nu. Ja klopt, nee, en die, dat, dat is, dat is duidelijk, die zijn duidelijk een van de schreevers. Ja. Dus, dus je ziet inderdaad dat het dat dat erg een effect maar het heeft. Maar het, ja, het is ook nog effectief. Klopt, ik denk wel dat uiteindelijk uh, mensen nu wel een beetje moe worden... van al het geschil, zeker in Rotterdam. We hadden het er net over, ik, we hebben ontzettend veel debatten gehad... en elke keer, en dat zal vanavond weer zo gaan... en elk debat is weer een herhaling van zetten. Ja. Het gaat weer tussen, het is dus echt het niveau van... Uh, nee, jij bent de natie, jij bent de natie en uh, verder komen we niet... En dan hebben we nog die grammofoonplaat van de PVV die wordt afgedraaid. Een beetje moet men aan de oudheid ook denken. Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden. Dat is een beetje overigens vind ik dat de islam verdreven moet worden uit Rotterdam. Pas op je voorbeelden, want uiteindelijk gebeurde het. Nee, maar het gaat om het... Goed punt, lesson learned. Maar dat is wel een beetje waar het over gaat. En dat is eigenlijk heel triest voor een stad als Rotterdam waar we nu... Een enorme kans hebben om vooruit te gaan. Dat het alleen maar gaat over islam en identiteit. Wel, het, het grootste probleem voor Rotterdammers liggen op hele, op hele andere vlakken. Ja, maar maak dat maar eens duidelijk. Ja, precies. Dat, dat proberen we ook te doen. En, ja. en, dat probeer je onder andere te doen uh, afgelopen week. Een filmpje online. Ja, ja als we dat nou toch over de inhoud uh, gaan. Ja, uh, waarin je mensen opriep op de VVD te stemmen. En die eindigde nogal opmerkelijk. My name is Vincent Caramans. En ik approve this message. En by the way. I'm on een paard. Ja, en daar ga je zittend op een paard met ontbloot bovenlijf. Ja. Ik geloof het is min 3 buiten. Min 3? Ja, op weg naar het uh, getenhuis <tus> op de Kool Single. Uh, dit is nou toch niet een voorbeeld van, uh, hoe zeg je dat, geavanceerd debatteren lijkt me. Dit is mij geen wel. Logos, nee, nee, toch? Goed zo. Dus, ja. dus, uh, nee, maar dit, is, dit was een, een grapje wat, er, wat erin zat. Want er zit ook ontzettend weinig humor nu in die campagne. Oh. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Waar zit is de verwijzing naar trouwens? Naar Poetin? Nee, nee, nee, nee dat, dat, die hoorde ik veel. Nee, Het is gewoon puur een, het, het nadoen van die oh, Old Spice reclame. Ja. Uh, dus mensen die gaan daar, dat is wel mooi om te zien, hè, dat je zelf dan iets uh, de, de, de, de deodorant, bedoelt. hè? Ja, ja, die, die, die, die shampoo. En, uh, <laughs> en dat mensen er allerlei dingen die zagen zelfs van, nee, het is Poetin en daardoor verwijzing naar Zelstra. Weet je, de, de gekste complottheorieën werden, werden, er, werden ja. erbij gehaald. En bereik je daarmee dan het beoogde effect ook, of niet? Nou, ik heb er heel veel reacties op gehad. En het ja. is natuurlijk ook veel, veel uitgezonden. En stemmen? Uh, weet je? ik niet, dat moeten we zien morgen, uh -huh. of overmorgen. Wat, wat, uh, wat ik denk wel heel belangrijk is. Er zat ook een hele serieuze boodschap in, in, in dat filmpje. Namelijk dat het uh, uh, uh, vooral de schrijvers zijn die aan de ene kant het hebben over moeten afluisterambtenaren in moskeeën hebben. Wat ik een uh, heel raar idee vind. En aan de andere kant we moeten alle straatnamen decoloniseren. Omdat dat een bepaald gevoel opwekt. Weet je, uh, terwijl de meeste Rotterdammers, die grote middengroep Rotterdammers, gewoon veilige straten wil en schone straten. En, en niet per se wil hebben over straatnamen. En gewoon wil zorgen dat ze betaalbare huizen hebben. En, en, en, dat is, en, en dat is dus het hele punt wat ik wilde maken in dat filmpje. Ja. Daar gaat het niet over. Kies voor een partij die het wil doen. Nou, in dat geval de VVD. En niet, en niet voor die schrevers op de flanken. Ja. Ben je nou uiteindelijk niet bezorgd dat dat grapje aan het eind eigenlijk die, dat, die hoofdboodschap een beetje heeft overschaduwd. Want nou, je kan dat dus niet helemaal controleren, hè, je boodschap meer. Ook daar. Het ging alle nee. kanten op. Maar je ziet nu in het huidige medialandschap, je moet wel dus zoiets doen om ertussen te komen. Ja, maar en, dus de aandacht is gericht ja. geweest op is, was dat nou Poetin of was ja. het uh, en ja. niet meer op die zeer zinnige hoofdboodschap. Ja. Nee, maar misschien was het wel geweest als we dat niet hadden gedaan dat hij überhaupt niet in de aandacht was gekomen. Hè? Dus ja. dat weet je nooit. En overigens was dat ook heel, het was meer echt een soort leuk ideetje van de regisseur achteraan. Dus dan doen we die oh, je hebt het niet zelf bedacht? Nee, nee, ik heb niet nee? zelf gedacht. Nee, sterker nee. nog, ik zat op dat maar wat, paard. Wat, toen hij dat voorstelde, dacht jij nou zeg, moet dat? Of nee, dacht je te... meteen leuk? Gaan ja, nee, doen? nee, ik dacht echt van moet dat? Want ik zat er gewoon, het was min drie. Het was ontzettend koud en het was een, een, een Filmdag uh, van 13 uur in totaal, en ja. het, ik zat daar gewoon met mijn overhemd. Zat ik dan op, uh, op dat paard, ja. zijn nou, ik Zou het wel heel leuk vinden als we hem ook een keer doen zonder, ah. zonder hemd? Nou, dat, dat dat komt wel van jou. Nee, en toen, zei, en toen, zei hij, en toen zei ik, nou, ik doe het alleen als je het echt, echt heel graag wil. En toen, zei hij, toen moest hij vijf seconden nadenken, Harold Swinkels. En die zei van, uh, ja, ik wil toch wel echt heel graag. En toen heb ik een half uur op dat paard gezeten. Want die bleek niet helemaal goed getraind te zijn ook. Okay. Dus dat moest, die liep de hele tijd weg. Maar nee, dus dat was zijn idee. En, en ja, het, uiteindelijk pakte het leuk uit. Ja, je steekt in dat filmpje ook de draak met Thierry Baudet. Hè? Want in het begin van, het, van dat filmpje lig je op een vleugel. Ja, nou, we kennen allemaal die foto wel. Um, Ineke, dit soort trucs om je tegenstander een beetje onderuit te halen, een beetje te pesten, werden die in de oudheid ook al uh, gebruikt? Dus dat je iemand zwakheden je tegenstander een, uh, ja? gebruikt, belachelijk ja, maakt een ja, beetje. Ja, dus weinig foto's uit de oudheid, dus dat kan ik niet. <lacht> uh, dat kan ik niet. Ja, nee, ja, maar grapjes op schrift, ja, absoluut, kan ik me voorstellen. Absoluut. Er werd heel erg. Dus uh, dit is ad hominem, hè? Echt een persoonlijke tik tegen iemand. Ja, dat gebeurde he heel erg veel. Ja. Het was, de, vriend, de toon van het debat in de oudheid was niet vriendelijk. Ze wisten wel goed hoe het moest en ook wat voor verschillende dingen je kon doen, maar dat wil niet zeggen dat ze het daar allemaal als uh, gentleman onder elkaar oplosten. Nee. Nee. Ik wil dat toch even nog van je weten ook. Uh, wie vind jij dan nu in Nederland? Hè? Uh, wie is een inspirerende uh, nou ja, debater, om het zo maar even te noemen? Ja, ik zie Een eigenlijk... retoricus, zeg je dat zo? Een orator. Een, een, een orator. <laughs> een orator. Uh, we hebben eigenlijk niet zo'n zo speechcultuur in Nederland. Dus het is ook niet zo dat als je mensen op straat gaat vragen wat is de meest inspirerende redenvoering die ooit in Nederland gehouden is, dat, dat ze dan ook maar op één redenvoering komen. Het dus pijnigt nu ook mijn hersens. Ja, maar... het is helemaal niet makkelijk. Een wat legendarisch we voorbeeld. Niet. Nee, dus uh, I Have a Dream, dat soort voorbeelden, hè, zoals mm -hmm. je ze uit Amerika makkelijk kan noemen. Nee, dat hebben we eigenlijk niet. Vincent Carremans, wie is voor jou een inspirator? In, in Nederland? Ja, of internationaal? Nou, ik vind, ik, ik vind internationaal heb ik, heb ik altijd heel erg een zwak gehad voor Bill Clinton. Dat vond ik altijd een hele goede. Uh, ik denk dat we in, in Europa natuurlijk ook gek zijn van, uh, van Obama, die het natuurlijk ontzettend goed gedaan heeft. Um, nee, dus en ik vind, ik vind Nederland dat, dat, dat uh, ja, het is een beetje wc -eind, hè. Wij van wc, maar ik vind Mark Rutte een hele goede, debater. Um, ja. en, dus dat doet hij ook keer ja. ook wel goed. Dus, dus, dus, dus, De man uh, van TEVAL. Ja, nee, maar de, en, en die weet ook gewoon... kijk, als je, als je zoveel verkiezingen wint achter elkaar... en, en toch ook... Eh, ik vind hem echt overkomen als ja, de, de manager van Nederland... in de zin van, die, die trekt Nederland uit de crisis... ook een beetje met no-nonsense, weet je... die laat zich ook niet afleiden door, door al, dat, al, dat, al dat geschil aan de zijkanten... maar hij is gewoon bezig met een taak, is, is Nederland beter te maken. Dat gevoel heb ik er heel erg bij. Oké, okay, we gaan het hier even bij laten, we gaan zo verder praten... want uh, Rotterdam blijft nog even centraal staan in deze uitzending. We gaan het zo meteen hebben over Willem van Hanegem en 50 jaar voetbalvisie. Maar nu eerst een NOS-nieuwsupdate. Het pakket in Antwerpen onderzoekt een groepsverkrachting in die stad... waarbij twee Nederlandse zouden zijn verkracht. Dat melden Belgische media. NOS-correspondent Sander van Horen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal bekend op dit moment? dat twee uh, Nederlandse vrouwen van 21 en 22 jaar wakker werden... in een hotel in Antwerpen nadat ze de avond daarvoor... Uh, bij een feestje in de Antwerpse discotheek Roxy waren geweest. Waren verward, zegt het hotelpersoneel... beroofd van hun geld en uh, telefoons. En na later bleek zouden ze ook uh, zijn uh, verkracht... door een groep mannen die ze in die discotheek hadden ontmoet. En ja, dat zou dan gaan om een groepsverkrachting. Er uh, zijn op dit moment drie mannen opgepakt... en naar een vierde wordt nog gezocht. Ja, uh, die mannen die zijn opgepakt. Hoe zijn ze die op het spoor gekomen? Is dat een getuigenverklaring? Ja, op een hele ja, knullige, zou je bijna zeggen, manier. Ten eerste waren ze gezien toen ze uh, gezamenlijk uh, zaterdagochtend het hotel verlieten. En één van hen is aan het einde van de middag teruggekomen. Onduidelijk waarom. Uh, in elk geval is hij toen herkend door het hotelpersoneel. Vastgehouden totdat de politie kwam en zo gearresteerd. Ja. En wat is er verder uh, bekend over die vrouwen? De op dit moment nog weinig, behalve dan dat de Gazet van Antwerpen... Antwerpse krant doorgaans goed ingevoerd zegt... dat het zou gaan om twee vrouwen uit Leiden. Lesbisch koppel, zeggen zij erbij. Ja, en de, het vermoeden nu op dit moment van justitie is dat ze gedrogeerd zouden zijn... en meegenomen zouden zijn door die mannen. Dat kan ook verklaren waarom ze met de code die nodig is... om het hotel open te doen, s'nachts naar binnen zijn gekomen. Dat zouden ze dan van een van die vrouwen gekregen hebben. Nou ja, veel ja. onduidelijkheid. Uh, het pakket onderzoekt het op dit moment... is dus nog op zoek naar een vierde verdachte... en zal later ongetwijfeld met meer informatie komen. En dat horen we dan van jou. Dankjewel, NOS-correspondent Sander van Hoorn. We gaan uh, zo verder praten met Ineke Sluiter, Vincent Karremans... en Frans van den Nieuwenhoff. En dan gaan we het hebben over de kromme... 50 jaar voetbalvisie heeft Frans van den Nieuwenhoff vastgelegd... in een uh, lijvig boekwerk dat vanavond in het Oude Luxor in Rotterdam... wordt gepresenteerd.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 Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profilexpert expert en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.